Want daar in Wageningen is een ramkraak geweest bij een juwelier. De daders hebben een rolluik kapotgereden... en zijn volgens Omroep Gelderland binnen geweest. Er is een puinhoop in de zaak, maar onbekend is nog of er iets is gestolen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is weer water en stroom. Wel zijn er soms nog hiccups. Honderdduizenden mensen zaten sinds gister zonder elektriciteit en water... na aanvallen door de Russen. Als je problemen had met je Instagram, dan moet dat volgens Insta nu voorbij zijn. Veel gebruikers wereldwijd konden door een story niet inloggen... of hadden ineens veel minder volgers. Storing kwam door een bug, maar wat er precies is fout gegaan is onbekend. En steeds meer jongeren hebben een volkstuintje. Sinds corona gaan veel vrijgekomen volkstuinen naar jongeren... Zoals dat deze jonge vader, die midden in Den Haag woont, zonder tuin, vertelt hij bij Omroep West. Ik wil ook een plek geven voor mijn zoontje, dat hij lekker buiten kan zijn en lekker in de modder kan zitten. En jij uh, wil ook gewoon graag onze eigen groenten en fruit uh, verbouwen, zeg maar. In het hele land krijgen volkstuintjes een steeds minder grijs imago. 538 weer, veel wind vandaag, mix van wolken en zon... en een gaat op 16, meer op weer.nl. Oké, okay, dan even kijken naar de situatie op de weg. Een paar flinke vertragingen nog. De A2 van uh, Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Maarhezen na een ongeluk. Je zal even moeten omrijden vanuit uh, de regio Roermond naar uh, Venlo. Pak je de A73 en dan de A67 richting Eindhoven. Nog onbekend hoe lang het gaat duren. Dan de A8 richting Amsterdam van Dijk Ook daar een botsing, 15 minuten extra. In de A27 Almere-Gorkum bij uh, Utrecht-Veemarkt. Kwartiervertraging. Daar staat een uh, kapotte vrachtwagen die de boel ophoudt. Ook nog uh, de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 16 minuten. En een ongeluk op de A29 richting Rotterdam bij de Heinoortunnel. Dat kost je momenteel 50 minuten. Linkerhuis ook is nog dicht. Dan de controles. De A1 richting Duitse grens, 164-5. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij 13.6 En de A10, de Ring Amsterdam bij 4,1. Nog de A50 naar Apeldoorn, 115,9. En eentje op de A58 naar Goes bij 163,8. George Ezra hoor je binnen nu in één minuut. Je ziet het misschien niet, maar techniek is overal. Het maakt onze leefomgeving veiliger, gezonder en comfortabeler. Kwaliteit van leven continu willen verbeteren... voor onze generatie en de volgende. Dat is Hoppenbrouwers.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 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door mogelijk.nl. Goedemorgen, David Geta, BB Rexa zometeen en I'm Good en George Ezra. Right. Die had ik al beloofd. Hier is Anyone for You. Baby Rex, en I'm Good. Dit is 538. De quote 500 is vandaag uitgekomen. Ik weet niet of je al een beetje doorheen gebladerd hebt. De lijst met de 500 rijkste Nederlanders. Echt ongelooflijk. Ik heb dezelfde plek als vorig jaar. 501. Hé, hey, als Toptober is voorbij. He, he. Eindelijk. Je mag, uh, je mag weer roken. Uh, je moet wel je snor laten staan. Want nu is het weer in november. We hebben elke dag wat, weet je. En nog 48 dagen tot de start van Missie 5:08 voor het Prinses Maxima Centrum en... Laten we even wat berichten van de werkvloer verzamelen. Dan zit je op de werkvloer en wil je wat laten weten? A, op dit moment? 5 moment 538. Wie wil je even groeten van je collega's? Misschien wil je jezelf eventjes uh, aanprijzen bij de rest. Laat even weten dat je er bent. Check even in, spreek even een berichtje in vanaf de werkvloer. Of stuur een tekstbericht in de app van 538. Dan komt het zo uh, voorbij hier. Laat Timberland en Republic, apologize. I'm holding on your rope, got me feet off. Hearing what you say, but I just can't make you sound You tell me that you need me Muzikaal krachtvoer van Dua Lipa en Break My Heart. High 538. High 538. Het zijn wat berichtjes van de werkvloer. Dank voor alle leuke berichten. Laten we er even een paar uitpakken. Marije die meldt zich in de 538-app. Zij zegt... Hé hey Lindo, ik wil Nicole een high 538 geven... omdat zij voor mij een presentatie aan het voorbereiden is. Dus groetjes. Oh, Luc zegt. Said die zegt een high 538 aan Mark, de meubelreiniger. 538-luisteraar en ook nog eens een keiharde werker. Heel goed. En Sam nog... Ik zou graag een high-five willen geven aan Tijn. Oh, ik zie het al. Dit is echt het toppunt van Lui, moet je luisteren. Uh, high-five weg aan Tijn. Hij zit aan het bureau tegenover mij... ...maar kan hem niet zien door de computer voor mijn neus. Zouden jullie even hallo zeggen willen zeggen? Of zijn jullie op non-speaking terms? Dat zou ook kunnen zijn. Ben de Paul nog ingesproken? Ik wil graag Wesley Smans een high-five geven... ...omdat hij vandaag 25 jaar is geworden. Gefeliciteerd, jongen. We gaan knallen op het werk. hop, hop, hop, hop. Janneke, je zit nog in de auto. Dat klopt. Dat is lekker op tijd, zeg. Ja, nee, de lekkere, de lekkere files verbeden vanochtend. vanochtend. En nu daar. Ik uh, ben onderweg naar Amersfoort. Uh, en we hebben vanmiddag uh, training en interview op kantoor. Dus mijn werk mag weer tot half negen vandaag. Oh jee. Dus daarom heb ik mezelf iets uh, extra slaap gegund vanochtend. En wat voor pizza ga je bestellen dan? Ja, de zorgt voor het eten. Oh. Dus nog even afwachten wat we gaan eten. <laughs> Dat is helemaal goed. Dank nou, succes vandaag. Yes, dankjewel jij ook. At your house again. Are we the friends? There's so much there. But I gotta hold back, so scared how you react, I just have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 Make Money Smile. Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Probeer deze week de AH Pasta Saus, musling Naturel of Pistache Notemix gezouten... met 25% probeerkorting. Geld nodig voor een debiteurenoverbrugging? Check je mogelijkheden op bridgefund.nl. The Chainspokers. Live. 9 november. In de Ziggo Dome.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 Zo is de Oppo Reno 8 Pro nu superscherp geprijsd en krijg je bij onze 10 en 20 gigabundels de eerste maand een gratis upgrade naar Unlimited. Kijk vandaag nog voor deze Super Limited super deals op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile Shop. Tijdens de inspiratieweken van Superkeukens krijg je een gratis keukenadvies inclusief 3D-ontwerp. Dus, ben je benieuwd naar de laatste keukentrends? Kom dan langs in een van onze showrooms of download het gratis inspiratieboek op superkeukens.nl. Oh nee, onze tomaatvie heeft iets aan zijn pootje.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 Goedemorgen, de weerupdate van weer.nl. Vandaag veel wind verder zonnewolken en lokale buien 17 graden. Morgen wat meer zon en 15 graden. Dan Maarten met het verkeer drie vertragingen nog. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Wildeberg 15 minuten. Daar was een ongeluk gebeurd, de weg was dicht, is weer vrij, file lost een beetje op. Om de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 5 minuten een pechgeval. en op de A50 Os-Arnhem tussen Bankhoef en Valburg 25 minuten. Ik was die net vergeten volgens Mariette in de app. Heb ik die niet genoemd? Oh wat erg. Nou ja. Ik hoop dat je dat dat je er snel uit bent. Hier nog wat controles. De A1 richting Duitse grens, 164,5. Dan de A2 Echt Weert, 208,0. A13 naar Rijswijk bij 11,1. En de A50 naar Apeldoorn, 215,9. Nog één controle. Je kan een bom pakken als je wilt op de A58 richting Goes bij 163,8. Jouw hits. hoor je op 538. Lost frequencies en James Arthur. Glass so, yes, animals. Jou hit. Jou. Vijf, drie, acht. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on woods, quick road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a god I don't know if I believe in, 'cause I don't. Left the rest in peace I'd rather be Nou, is staat ernaast een Kernkracht 400, Justin Bieber. Hij heeft, het is echt ongelooflijk, inmiddels heeft hij 19 officiële wereldrecords op zijn naam staan. Zoals bijvoorbeeld voor meest gestreamde album en voor meeste volgers op Instagram. En over zijn muziek zegt hij, ik heb nog nooit een slecht nummer uitgebracht. Justin Bieber, nog nooit. Nou, ik ben het eerlijk gezegd niet helemaal mee eens, want zijn eerste echt grote hit, dat was Baby, die vond ik niet zo heel best. Deze een beetje te tienerpop. Ja. Maar goed, hij was toen zelf ook pas 15. Daarna bleek hij echt wel een hele rits goede tracks uit te brengen, zoals deze, samen met The Kid LaRoy. Dit is Justin Bieber en Stay bij jou 538.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 We'll Right here I do the same thing I told you that I never would I told you I changed Even when I knew I never could so that I can't find nobody else's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 Dean Lewis en how do I say goodbye? Vergeet niet om nog even te gaan tanken straks. En als je dat doet, doe het dan exact voor 53,80 Want als je dat bonnetje instuurt via 50.nl/slash acties, maak je deze hele week kans op een maand maandlang gratis tanken. I could go either way Hearts balanced on a razor blade We are designed to love and break then to rinse and repeat Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Dat is belangrijk voor ons allemaal. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Zo worden er minder mensen ziek en kan de samenleving zoveel mogelijk open blijven. Kijk op coronavaccinatie.nl slash herhaalprik.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 Tijdens het WK toveren we de Johan Cruijff Arena om tot Huis van Oranje. Met topartiesten, een halftime show en natuurlijk de wedstrijden van Oranje op megaschermen. Ga naar huisvanoranje22.nl en scoor nu je tickets. Met een gerust gevoel op weg? Al meer dan een half miljoen Nederlanders kiezen voor de Interpolis autoverzekering. Standaard geen eigen risico en je bepaalt zelf waar je je schade laat herstellen de Interpolis autoverzekering. Nu met 10% korting, verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Beleef de WK wedstrijden van Oranje live vanuit de Johan Cruijff Arena. Ga naar huis van Oranje 22nl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 Zo heb ik vandaag uitgebreid mijn ambities besproken met mijn leidinggevende... en maken we morgen samen een ontwikkelplan. Dat is fijn hoor, een stip op de horizon. Wil jij ook doorgroeien in je werk? Kom dan werken bij NS. De reis van morgen begint bij jou. Kijk op werkenbijns.nl Met een bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met bouwgarant.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 Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Een businesscrew waar één service-expert je persoonlijk helpt tot het is opgelost. Kijk op ziggo.nl/slash zakelijk. Enjoy het al. Disney's Aladdin. Stopt. Dit is je laatste kans op een magische avond uit. Nog maar te zien tot en met december. Mis deze spectaculaire musical niet. Boek nu het nog kan. Radio is 538... Steeds meer jongeren hebben mes bij zich. 50 Nieuws ANB. Jo van Egmond. Niet alleen in de grote steden lopen jongeren steeds vaker rond met een mes. ook in andere delen van het land, dat zeggen jongerenwerkers. Dan moet je denken aan plaatsen als Horst en Rosmalen. Volgens de politie zijn er sinds begin dit jaar. meer dan 50 steekpartijen geweest. waarbij dan tieners betrokken waren. De jongste verdachte was 13 jaar oud. Steeds meer huisbezitters staan alarm over problemen met de fundering. Dat meldt één vandaag. Door de hoge temperaturen en de warme zomers ontstaat vaker schade. Dit jaar zijn er al bijna 2000 schademeldingen binnengekomen. Dat is een toename van 70% als je het vergelijkt met vijf jaar geleden. Nederland stuurt volgend jaar een duo naar het Songfestival. Mia, Nicolai en Dion Cooper. Het liedje is geschreven door de oud-winnaar Duncan Lawrence. Hij heeft die twee ook aan elkaar gekoppeld. Duncan maakte de winnaars bekend op Radio 2. Het zijn twee artiesten en we gaan ze nu bellen om het grote nieuws te vertellen. Ja? Je gaat naar het Songfestival. Ja, het Songfestival zou in Oekraïne zijn, maar vanwege de oorlog is het verplaatst naar Engeland. Weer van weer.nl kans op zon aan de kust wat regen. Het is ongeveer 16 graden vanavond en vannacht vooral in het noorden een bui en het koelt af tot 10 graden. Morgen zon, minder wind, iets frisser. Check dat allemaal op weer.nl. Gaan we doen. Even kijken naar de weg. Geen vertragingen. Dat lekker. Het is allemaal voorbij. Maar wel een hele rits controles. Hier staat het meest verdekt opgesteld. A1 richting Duitsland 1645. Dan de A2 naar Bos Eindhoven 1412 en de A9 naar Haarlem bij 296. 28 richting Hooge 165,4. Ga je over de A50 naar Zwolle bij 214,7. En nog eentje in Zeeland, A58. vlissingenhoes bij 163,8. Rondé met hun nieuwste hit, Bright Eyes. Hoor je zo meteen. Combineer je energie, internet en sim only gewoon bij één partij. Dat is wel zo makkelijk. Ga naar budgetthuis.nl en profiteer elke maand ook nog eens van combikorting. Budgetthuis, alles onder één dak... Of je nou houdt van melk of haver, Friese Vlag heeft het nu allebei. Met de nieuwe Friese Vlag Barista Haver geniet je van een heerlijke fluweelzachte cappuccino. De kwaliteit die je gewend bent van Friese Vlag, nu ook plantaardig. Friese Vlag, de beste voor in de koffie. Onbeperkt data en bellen, nu 6 maanden voor 10 euro per maand. Budgetmobiel van Budget thuis. Je zal maar stof zijn en je diep in het tapijt compleet veilig waren... omdat je toch niets te duchten hebt. Totdat opeens...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 Zo hey, stroom bij zo dadelijk. Papa Oete gaat de radio even op standje Frans. En nu, ronde. Ik vind het zo'n heerlijk nummer, bright eyes. I'm so sick of this feeling. I'm bringing me down, I'm shining me out. It's getting too easy. I got I'm done with the gray. I'm walking away from all of my demons.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 Ik dacht eerst dat het uh, Frans is voor een hoedje van papier. Maar dat is het helemaal niet. Volgend jaar staat hij wel liefst vijf keer in Ziggo Dome, deze Stromae. Nou, dat is uh, vier keer meer dan ik. Want ik ga één keer, keertje kijken bij hem. Hé, hey, hoe schiet jouw werkdag er vandaag uit? Jouw werkdag in drie woorden. Kan je dat even laten weten in de heb m Jouw werkdag samengevat in drie woorden. Dus misschien wel uh, opschieten na file of uh, eerder thuis... Lunch, weet ik voor wat. Kijk maar eventjes. Hard werken voor weinig. Nee, dat zijn, dat zijn vier. <laughs> Hard voor weinig, dat kan wel. Dat kan wel. Hoe is jouw werkdag? Samengevat in drie woorden. Drop die drie woorden even in de app van 518. Je kan daarvoor een tekstberichtje sturen. Maar het gaat natuurlijk ook met een ingesproken bericht. Dan hoor je zelf zo meteen hier op 518. Dit is Rosalyn. En snap. I can't turn my head up. Wishing these memories perfect.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 Talking to people before I snap. Stopping one, two, where are you? They watch how you lean on it, eat me some 501 jeans on and roll joints bigger than King Kong's fingers and smoke them hoes down to their stingers. Class clown and if I skip for the damn with your bitch smoking great yeah. It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face, looking on the case trying to find a hella taste, oh my god, I'm on the chase, Chevy it's getting kinda heavy, relevant selling it, dipping away, time keeps slipping away, zipping the safe flipping for pay, tipping like I'm dripping in paint, up front folk lunch like Khalifa put the wheat so in the chain So we hey. drunk, so well we smoke weed We're just having fun Who sees So when we go out That's how it's supposed to be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 Now I'm chillin', fresh out of class feeling Like I'm on my own and I could probably own a building Got my own car, no job, no children Had a size project, me and Matt killed it THC, MAC, DEV, HD3, hi, it's me This is us, we gon' fuss and we gon' fight And we gon' roll and live on So while we get drunk, so while we smoke weed We're just having fun, we don't care who sees When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So we just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. Jorn die stuurt software demo voorbereiden. Dat zijn drie dingen waar ik geen stand van heb. Jouw werkdag in drie woorden. <laughs> Het is werkdag in drie woorden van Jorn. En dankjewel voor alle berichten. Hier nog een paar van de uitpakken. Argo die zegt zand in boot. Zand in boot. Ik denk zo'n hele grote boot, weet je. Met veel stapels zand. Prachtig. Bob die stuurt nadenken over werk. En dan staat er nog achter tussen haakjes misschien ander werk zoeken. Volgens mij, Bob, is er inderdaad op dit moment best genoeg werk te vinden toch? Sam, werkdag voorbij China. Hey, Sam, wat leuk dat je ons even contact houdt vanuit China. Ja, daar, zit, daar zijn we alweer. Een uurtje of zes later denk ik of zo zoiets. Chantal, fotoshoot, lunch, editen. En hier een spraakberichtje van Meerten. Ik zeg, toe aan weekend. Toe aan weekend. Toe. Doei. En nog eentje, die komt van Sanne. Sanne, file rijden Utrecht, stuur jij. Ja, klopt. Ben je buschauffeur of wat dan? Nee, vrachtwagenchauffeur. Ah, wat voor wat voor vrachtwagen is het dat mensen nu even weten? Ah, daar rijdt Sanne. En uh, een bakwagen met uh, een rode cabine en een uh, gele bak. Ook okay, dank. No. Nou, dan gaan mensen verzwijgen, Weet je waar er komt? Hè? Ja, <laughs> Hey, Goeie rit vandaag, Sander. Dank okay, voor de uitstelling. Jouw werkdag in drie woorden. I guess, I guess I got what I wanted. I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault. I never picked up that phone call. Oh, Lord, all these broke hearts for me won't bleed and bullshit.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 What I wanted I never knew what I needed Met haar zie Let's Love bij jou vijf Zeg, hoe denk jij over kinderen krijgen? Mary J. Blige die heeft daar een nogal uitgesproken mening over. Wat zijn ervan van je worden zo meteen hier. Altijd druk in de weer. Dus ik verdien die schoenen in het leer bij Bristol. Is het leerman je fiek? bij Bristol.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 Ja, het kan zomaar gebeuren tijdens Miljoenen Nacht van de Postcode Loterij. Tot het eind van het jaar elke week 1 miljoen voor een hele postcode. Speel nu mee op postcodeloterij.nl en wie weet wint jouw straat 1 miljoen. 18 plus, speel bewust. Bij Ikea snappen we heel goed hoe je van je huis hier thuis kan maken. Zo hebben we een speaker die ook een lamp is. Waardoor je in bed een boek kan lezen en tegelijkertijd naar muziek kan luisteren. Ikea, een wereld aan ideeën.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 Ferry Goedman is super circulair bezig. Hij is een recycle-inleverpunt. Voor zijn klanten neemt hij na elke klus de afgedankte lampen en armaturen mee. Deze worden niet gerecycled, maar gerecycled. En dat gaat nog een stapje verder. Doe als Ferry Goedman. Sluit je aan als installateur en krijg gratis de inzamelmiddelen. Goedman. Kijk supersnel op recycle.nl. Sky Showtime, een splinternieuwe streaming service van de grootste studio's op aarde. Met iconisch entertainment, exclusieve series en de grootste blockbusters. Dit is Sky Showtime. I'm ready if you are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 Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell. Etels gaat helemaal los. Met megakortingen op heel veel producten. Zoals nu veel Nivea 1 plus 1 gratis. En maak kans op een driedaags verblijf in Disneyland Parijs. Ook op etels.nl. Liefst etels.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 Goedemorgen. Vijfde dag weer van weer.nl. Veel wind, verder zon en wolken vandaag. Een lokale buien 17 graden. Morgen wel wat meer zon nog. 15 graden maximaal. Dan de situatie op de weg. Geen vertragingen, zegt Verlinsmeister. Wel controles. Uh, hier staan ze het meest verdekt opgesteld. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort, 13,6. A1 naar Deventer, 122,2. En ga je over de A2 richting Eindhoven bij 122,9. Dan de A12 naar Gouda, 37,6. A28 richting Hoogveen, 165,4. En eentje op de A58 Vlissingen, Roes bij 163,8. Jouw hits, hoor je op 538? Dean Lewis. Does he know to call Siesto en Eva Max Jouw hits, jouw 538 Mary J. Blige, een Family Affair, bij jou 5 jaar. Mary J., zij is zielsgelukkig met al haar neefjes en nichtjes. Maar kids van zichzelf, ze moeten niet aan denken. Uh, en de reden is eigenlijk in haar geval uh, dat, ze, ja, dat ze al haar vrienden... die wel kinderen hebben, veel te vaak ziet zoeken naar babysitters. Zo zegt ze hier. Ik people altijd hoe mensen zich around voor babysitters. Ik Ik wil niet go <laughs> dat that. Ik heb dat dus precies hetzelfde, weet je ook wel. Ik heb zelf uh, geen kinderen, maar ben uh, even en nichtjes... Ik ben, ik, ik ben ook de coole oom. Als dan, dan gaan we naar een pretpark en dan word ik gebeld. Want ze weten gewoon oom Rambo, zo weet ik dan daar. Die gaat overal mee heen, weet je. Die durft het allemaal wel. En dan uh, ben ik de coole oom die daar mee heen gaat, die cadeautjes geeft. Dat is toch hartstikke leuk, weet je. Je bent bij jaar de nieuwe favorite. Zometeen naar Gabri Ponte. As they Is het goed of niet, hè? Cloud hoorde je. La da da, mon dernier mot. Dat is van voor mijn laatste woord, zoals hij ook uh, zelf zegt. Het is de favor deze week op 5.28. En ik heb hem helemaal omarmd. Ik hoop dat hij jou ook uh, plezier brengt. Het is zo'n eentje die volgens mij tot vanavond 9 uur in je hoofd zit. <laughs> Als dat er is, dan uh, denk je weer van elkaar. Wij zijn zo meteen met James Carter, Bad Memories. En zo meteen ook de lunch met Koen na 12. En dit is Panning at the Disco. heb jij vandaag onder de douche gestaan? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om door in elk geval hooguit vijf minuten te douchen... en misschien wat minder vaak. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl. November wordt een heel bijzondere maand.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 omdat ze supergoed zijn. Dus wees er snel bij, want ze zijn ook super snel weer weg. Zo is de Google Pixel 7 Pro nu super scherp geprijsd en krijg je bij onze 10 en 20 GB bundels de eerste maand een gratis upgrade naar Unlimited. Kijk vandaag nog voor deze Super Limited Superdeals op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile Shop. En deze week ook bij Kruidvat... maar liefst 20 euro korting op Philips OneBlade. Beko maakt niet zomaar witgoed. Beko maakt duurzaam witgoed door continu te blijven innoveren. Niet voor niets heeft Beko superzuinige drogers... met energielabel a En dat lage verbruik is in deze tijd mooi meegenomen. Ontdek het op beko.nl. Hé, hey Sof. En? Hoe ging je examen? Oh. Oh, was het zo erg? Zullen wij anders even lekker een kopje koffie doen, schat? komt goed hè? Dat is de kracht van koffie. Douwe Egberts koffie. Geniet samen van de rijke en vertrouwde smaak van Douwe Egberts. Met wie zou jij weer eens een koffietje willen doen? Beko Drogers. Nu tijdelijk tot 100 euro cashback. Beko.nl Het leven bestaat uit geven en nemen. Soms moet je alles geven om vooruit te komen. En soms is het ook leuk om iets terug te krijgen...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 Fales, ongelooflijk lekker en vegetarisch. Ook ongelooflijk lekker? Onze Gouda-Snitzel. Verkozen tot beste product van het jaar. Just je zorgverzekering kiezen uit maar drie pakketten. Zonder gedoe. Just wat jij nodig hebt. Ga naar just.nl. Just je zorgverzekering. Slim boodschappen doen? Zo kan het ook. En dus deze week in de actie bij co-op en co-op.nl. Alle zuivelhoeven 1 plus 1 gratis en alle Dreft Platinum Ambipuur of Antical ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar koop of koop.nl.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 De dagdeels tijdens de Bol 3-daagse zijn zo goed. Die moet je wel delen met je volgers die willen weten waar jij als echte momfluencer shopt. Wat alleen vandaag bij Bol.com tot 40% korting op kinderkleding van onder andere Vincino en Moot Street. Ga dus snel naar Bol.com. Radio is 538. Nederland haalt IS-vrouwen op in Syrië. 50 Nieuws, ANB. Jo van Egmond. Nederland haalt vandaag 12 IS-vrouwen op uit kampen in het noorden van Syrië. En er komen ook 28 kinderen mee. Er gingen maanden van voorbereiding aan vooraf. Het is de bedoeling om de vrouwen hier te vervolgen. Dat had vorige maand al moeten gebeuren. Maar toen gaf de rechter nog één keer uitstel. Enkel glas in huurhuizen, dat moet verboden worden. Dat vinden klimaatjongeren en studenten. Die zeggen. Zeggen dat ze met een torenhoge energierekening zitten... maar er weinig tegen kunnen doen. Ze vragen de Tweede Kamer aandacht voor hun probleem. Zo'n 80.000 studenten wonen in zo'n woning met enkel glas. Nederland komt op het Eurovisie Songfestival volgend jaar... met een duet van twee twintigers... die door Duncan Lawrence bij elkaar zijn gebracht. Het zijn Mia Nicolai en Dion Cooper. Lawrence was op Radio 2 lyrisch over het duo. Nou, deze twee zijn sowieso individueel echt steengoede...